Kleine prijzen, grote glimlaag. Nu 30% korting op alle 400 thuisdiensten. Milaan, we komen eraan. Vierde Olympische Winterspelen van 6 tot en met 20 februari... in het Staatsloterij Team NL Huis. De plek waar Oranje thuiskomt. Waar we samen juichen en sportprestaties vieren. Dit is Ga naar teamnlhuis.com en koop jouw tickets. Staatsloterij Team NL Huis. Thuis voor Oranje. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen...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 Plus. Q Music. Goedemorgen, het is 1 over 8. Q Music Nieuws van nu.nl van Danny Vos. Ja, goedemorgen. Opnieuw zorgt het winterweer voor problemen. Vooral in het noorden is het op veel plekken wit en ook glad. Ga daar niet de weg op als het niet hoeft, is het advies. Doe je dat wel, pas dan onder meer op voor hobbels sneeuw op de weg. Er zijn namelijk meerdere sneeuwduinen ontstaan. Rijkswaterstaat is er druk mee, zeggen ze bij Hart van Nederland. We zijn met mannenmas bezig om de routes sneeuwvrij te maken en uh, we gaan door tot de wegen weer zwart zijn. In Groningen, Friesland, Drenthe en op de Wadden geldt de hele ochtend code oranje. De rijden daar vanochtend ook bijna geen bussen. Er zijn vorig jaar opnieuw veel explosies geweest. Blijkt het nieuwe cijfers waar de Telegraaf over schrijft. Er waren zeker 1500 ontploffingen. Dat waren er ongeveer net zoveel als het jaar daarvoor. Het ging dan onder meer om aanslagen in het drugsmilieu. Maar steeds vaker zijn er ook explosies bij huistuin- en keukenruzies.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 Het incident ligt nogal gevoelig. Eerder deze week werd namelijk ook al een vrouw doodgeschoten door de immigratiedienst, en er zijn daarom veel protesten. Dat really hurt me because our government, you know, in the United States, our government is supposed to serve us, and it's killing us in our streets. Nou, hoe de man en vrouw die nu zijn neergeschoten er aan toe zijn, is niet bekend. We hebben vorig jaar wat meer uitgegeven in de kroeg of op het terras. Dat heeft de ABN uitgezocht. Volgens de bank komt dat doordat we wat meer te besteden hadden. Verwachting is dat we ook dit jaar weer meer geld uitgeven in de horeca. En dat komt ook onder meer door de verhoging van de btw... op hotelovernachtingen. Ja, daardoor betalen we simpelweg meer. Het weer nog van meer plaats zijn. Het noorden dus veel sneeuw. Verder kan het overal glad zijn. Het waait ook hard. Dat komt dan weer door storm Coretti. Het wordt vandaag maximaal 4 graden. En dan de situatie op de weg. De files zijn uh, in vergelijking met eerder deze ochtend ineens flink afgenomen. Drie files in het hele land. langs op de A10 richting de Nieuwe meer, Tussen Amsterdam Geuzeveld en Amsterdam Slotervaart. Twee kilometer file, acht minuten vertraging. Mattie en Marieke. Zo, wat ligt er nou in je auto als je stil komt te staan? Pilsie. Oh. Lampjes. Smeerkage. champagne. Nou, daar heb ook geen reet van. <laughs>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 Music Remember. Goedemorgen, 6 over 8, vrijdag de 9e van januari. Je luistert show 1557, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Kynmerks. Goedemorgen. Danny Vos. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En Happy Friday. Yes. Happy Friday. Yeah. Eerlijk zeg, en dan zit de eerste week van het nieuwe jaar. Hallo. Oh. Uh, dan zit de eerste week van het nieuwe jaar en alweer half op. Absoluut. Zo ligt weer achter ons. Maar we zien bijzonder op tegen de tweede week van het nieuwe jaar. Het verporen woord. Het start aanstaande maandag om zes uur. Wij mogen een week lang het woord beetje niet zeggen... Nu, uh, als ik het er echt heel slecht van af ga brengen, wat ik uh, denk ik niet ga doen, heb jij daar zo meteen een verklaring voor? Jazeker. Jij zegt gewoon dat ik er in dat geval echt helemaal niks aan kan doen. Nee, je kunt er niks van. Ik heb, ik heb bewijs gevonden. Je kunt er niks. Ik heb een excuus voor je volgende week. Stel dat het helemaal uit de klauwen loopt. Oké. Okay. Eerst even wat uh, QA over het uh, verboden woord. Dit is een uh, vraag van uh, Kirsten bijvoorbeeld. Als het nou in een titel van een liedje zit, en jullie kondigen het aan. Bijvoorbeeld een beetje verliefd. Mm. Geldt het dan als het verboden woord? Of kom je ermee weg? Mm. Nou, succes in ieder geval. voor jij Marieke, en ja. Fijne dag. Dankjewel. Doei doei. Goeie vraag. Ja goede vraag. Ik denk dat het dan gewoon telt hoor. Ja dan telt het. Dus dan moet je. Wat moet je dan zeggen? Nou ja, ja kijk in, in, in een beetje verliefd. andere Hazes. Ja moet je dan nog zeggen wat de titel is? Ja, okay. Ik kan ook gewoon zeggen. Zoek, zet je Shazam aan. Of dit was André Hazes. Of dit was André Hazes. Was dat is toch voldoende. Maar ik denk, ja, dit zit het woord een beetje. In, dus ik denk wel dat die telt. Ja. Um, even kijken. Tom die vraagt zich af. Ik zie nergens uh, de rode knop in de Q-app. Waar vind ik deze in de app? Ja, die zaten dus vanaf maandagochtend. Ik denk, uh, ja, precies 6 uur staat die rode knop er. Ja. Let wel op dat je de juiste rode knop hebt. Want anders word je uit je stoel geschoten. Ja, dat klopt. Dat dus ja. is, is nog even een link. Ja, dan lig je in één keer bij de buren in de tuin. Dus uh, <lacht> dat moet je niet hebben. Uh, Jacob die zegt, uh, telt het verbod. Het woord, ook voor de nieuwslezers. Nee, die zitten op de enige stoel hier in de studio... die niet, uh, zeg maar, meetelt voor het verboden woord. Lekkere lekker Ach, wat is dat toch ongelooflijk heerlijk. Ja, <lacht> en het wordt ook een beetje gek... als we het nieuws gaan beïnvloeden met het verboden woord. Ja, dat kan niet. Dus uh, Annemarie en Danny kunnen de volgende week gewoon uh, alles zeggen. En uh, even kijken, dit is een appje van Fleur. Een vraag voor het verboden woord. Mag je het woord in het Engels zeggen? Ja, ja dat denk ik wel. Nou ja, heb je, heb je het reglement gelezen? Nou nee, ja, toch? Het, het is natuurlijk een beetje merkwaardig. Dus ik, ik reed naar huis en het sneeuwde een uh, little. A, ja, of een bit. Een bit. Een little, little bit. Ja, a ik little, denk little dat het bit. mag, maar je krijgt wel hele rare zinnen. Ja, dat is waar. Ja. Ja, Ach, dat is waar. Ja. Nou goed, ik, ik hoorde uh, de afgelopen week, want ik, ik zei, ik heb een excuus voor jou. Stel dat jij helemaal, helemaal, helemaal nat gaat en je zegt, dat weet ik veel, vijftig keren. Je denkt, oh, kan dit nou toch? Ja. Um, ik heb iets voor je. Ik hoorde jouw moeder op de radio. Ja, ik want, ben echt op mijn moeder gebeld. Uh, ja, want ze was jarig. Ja. Ach, de lieverd. En ik heb daar niet alleen naar geluisterd, ik heb ook geturfd. Want ik dacht, als hier gaat gebeuren... Wat ik denk dat er gaat gebeuren... Ja. dan heb jij een excuus volgende week. Maar jij ik okay. kan namelijk zeggen... ik kan er niks aan doen. Het zit in mijn genen. Ik heb het van mijn moeder. <lacht> Nogmaals, het gaat hier om het woord... beetje ja. niet gezegd mag worden. Oké. Okay. We kunnen nu gaan luisteren. Denk. Luister maar mee. Nou, ja, we, dit is een compilatie? Ja. Ja, hoe doe je dat? Een beetje, zit misschien een beetje in de genen... Een beetje optimistisch karakter, een beetje bewegen, een beetje op je eten letten. Ik ben daar een beetje, ja, een beetje nuchter in ook hoor. Ik een beetje geluk hebben hè. Ook wel een beetje in de genen, denk ik. Ja, ja. Een beetje geluk moet je wel hebben natuurlijk. Ja. ja, het zit in de genen, absoluut. Ja, absoluut. Like a thief in my head, you criminal You stole my thoughts before I dreamed them And you killed my can Feel your heart beat through my shirts. This was all I want, all I want. It's all I Cue music en uh, just say yes. Ja, en ik moet uh, zeggen, die uh, sneeuw van deze week heeft me wel uh, geholpen om een beetje in de sfeer te komen. Want, Luc, nog hoeveel dagen? 28. De Olympische Winterspelen in Milaan. Over uh, precies 28 dagen, dan zitten wij er, uh, Luc. In ja. Milaan. Och, heerlijk. Tijdens de Olympische Winterspelen. Oh, twee mannen. Twee mannen op reis. <laughs> ja, ja. <laughs> Och, ik heb je al een paar keer eerder op reis zien vertrekken. Vanuit, vanuit de show. Gebeurt ja. dat wel eens. Nou ja, ja, koffers niet bij. Of iets vergeten. Of geen ja. jas meegenomen. Of Oioioioi. Nou, Ik moet zeggen, wij hebben een um, proefreisje gehad. Klopt, Richting klopt. Richting Milaan. Om daar al een ja. beetje de stad te verkennen. Het was een reisje van uh, drie dagen. Ja. En jouw zorgen zijn volledig terecht. Ja. Het... <lacht> ja nou, ik bij, we waren bijna niet teruggekomen. Klopt, klopt. We hadden allebei een, een scootertje daar... Uh, om uh, ons snel van plek naar plek te kunnen verplaatsen... opnames te maken, et cetera, de stad een beetje te verkennen. En uh, nou, we rijden op die scooters, de Dwomo op links... een terrasje met iemand die een appenrolletje drinkt op rechts... een ijsalon in de verte. En voor mij Matti Valk op een Italiaanse Vespa. Ja, een Vespaatje, Leuk. En nou, ik zie, wat, wat ik voor mij zag... ik had bijna ruimte over in het vliegtuig... Terug naar huis. Ik was bijna alleen teruggevlogen. Er komt een auto links naast, naast Mattie rijden. En uh, Matty rijdt dus daar recht en we gaan allemaal recht door. En die auto denkt ineens: Aha! Hier rechts is de parkeerplek! Daar ga ik! Ja. En die neemt Matty gewoon mee. Echt serieus, Link. Ja, ja. Dat was echt nog wel even spannend, ja. Dus ik lag zo een beetje zo half zo, zo op straat. En oh, ja, die uh, scooter had wel een beetje schade. Ik kwam dan net goed weg. Een beetje last van mijn been, moet ik zeggen. Ja, die, die vrouw. Ja, ja, ja. Die uh, stapte uh, uit. En die is alleen maar excuse. excuse. <laughs> en ja, ik stap op. En ik denk, ja, ik ga hier dan ook niet nee. moeilijk over doen. We hebben wel een foto gemaakt van het kenteken. Ja, en, uh, ja. Ja, als ja. ik ingeleverd. En gewoon eerlijk gezegd, van ja, dit is er gebeurd. Maar we hebben er niks meer van gehoord. Nee, niks meer van. Gehoord. Maar goed, dat is ook een beetje Italiaanse bureaucratie. Dat wordt over drieënhalf jaar een keer krijgen ja. we de klaar. Ja, dat <laughs> klopt. Ja. Oké, okay, uh, we zijn erbij. Wie we daar ook gaan zien, Luc, is uh, Suzanne Schulting. Klopt, klopt ja. Nou, na afgelopen weekend hebben we heel veel mensen thuis gezeten. De meeste mensen omdat ze niet door de sneeuw konden komen. Suzanne Schulting die zat iedere dag thuis vanwege een andere reden. Ik wacht op een telefoontje uh, uiteindelijk en, uh, um, en ik, uh, ik ben benieuwd. Ja, en that's it. Dus, ja, zij ja, ja. Ja, maar zit te wachten en wachten en wachten op die bank naast die telefoon. Gisterenmiddag kwam dat telefoontje. Moet ik even uitleggen. Suzanne Schulting die gaat namelijk ook mee als shorttracker naar de Olympische Spelen in Milaan. Wij kennen haar al als shorttracker. Zij heeft heel lang Hij is ook Olympisch kamp. Op, op in die sport. Twee jaar geleden zei zij, nee, ik wil nu iets anders. Ik ga ook lange baan schaatsen en me daar meer op focussen. En me daarvoor kwalificeren op de Olympische Spelen. Dat is gelukt. De duizend meter gaat zij over precies een maand, is dat, gaat zij die, die schaatsen. Toen deze afgelopen weekend mee aan het NK shorttrack weer. Leuk, even kijken of ik het nog kan. Kan ze gewoon hartstikke goed. En toen zei ze eigenlijk... Mwah, ik vind wel dat ik ook als shorttracker mee mag en mee kan naar de Olympische Spelen. Bondscoach, succes met de beslissing. Want zodra zij meegaat, ja. betekent het automatisch dat iemand anders uit het team wordt gezet. Nou, gisteren viel die beslissing, een telefoontje kwam. Zij gaat mee. Ah, fijn. Echt heel ja, goed. vind ik ook terecht. Maar goed, dan is meteen de schaatsenwereld natuurlijk te klein. Jorien Ter Mors, die heeft de medailles gehad op de Olympische Spelen als lange schaatsen en shorttracker, die is nu met schaatspensioen. Zij vindt shorttrack een echte teamsport. Nou, Suzanne Schotting heeft zich dus niet echt in het team gevoegd de laatste twee jaar. heeft veel voor zichzelf gereden ja. op die lange baan. Uh -huh. En dus vindt Termoors dit. Ja, dan ben ik wel van mening dat je niet heel veel hebt uh, bijgedragen aan het Nederlandse shortrekploeg. En dan ineens uh, ja, je gezicht weer laat zien. En, uh, een plek wil binnen de Nederlandse ploeg. Ja, daar vind ik wel wat van. Ja, ja nou, Wat vind je daarvan? Daar vind ik dan ook wel weer wat van. Ik vind gewoon. Kijk, ik snap Jorien. Ik snap het. Maar dit is topsport. Dit is gewoon kare topsport. Suzanne is de, een van de aller allerbeste nog steeds. Die is ja. hartstikke goed. Die moet je ten alle tijde gewoon meenemen. Zodra hij de vinger opsteekt en zegt: Ik wil best mee. Ik kan dit wel. Vind ik ook hoor. Ja, ik snap het wel. Want bij, dit, bij wat zij zegt, nemen emoties toch de overhand. Ja, ik zou zeggen: Wees gewoon resultaatgericht. Als Suzanne ervoor kan zorgen dat wij een medaille binnenhengt. Op de Olympische Spelen. Ja. ja. Dan is het inderdaad qua je gevoel. Is misschien een beetje. Klopt het niet helemaal. Maar dat maakt het niet heel, heel veel uit. Nee. Toch? Nee. Het is, het is meer dan een hobby. Het is gewoon kader topsport. Oké. Okay. Ja. We gaan uh, Suzanne dus zien uh, in uh, Milaan. Zometeen uh, een nieuwe ronde van uh, vier op een rij. Ja. Ik herhaal de woorden van Suzanne Schulting. Ik wacht op een telefoontje. 0909-9596. Als je mee wilt spelen. Voor 2500 euro. Hier zijn Lucas en Steve. Ik see in je ogen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 je back your music, love on hold. Zo direct, vier op een rij. Je kunt er nu bellen, 0909-9596 als je mee wilt spelen. En Denning, wat horen we in het nieuw? Ja, de sneeuw zorgt ervoor dat er ook weer flink wordt gehamsterd... vooral in het noorden van het land. En één product wordt dan massaal meegenomen. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast...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 Van mijn auto af.nl Viel op de A2 naar Maastricht-Noord tussen Boorn en Kierens Heide. Twee kilometer file daar, zeven minuten vertraging. De verbindingsweg is er afgesloten in verband met een omgewaaide boom of bolmunt. Dat er tussen haakjes nog bij. En de A7 naar Westerbroek tussen Sappemeer en Westerbroek. Zeven kilometer file en zes minuten vertraging. Ja, in het noorden dus veel sneeuw. Verder kan het overal glad zijn. Het waait ook hard. Komt door de storm Coretti. Het wordt vandaag maximaal 4 graden. Ik heb volgens mij een barbecue die zo heet. Oh wat? Ja, klopt ja. dat ook niet uh, zangers? Rita Coretti. Coretti. Ja? Ja. Klopt. Yeti Coretti. Ja, klopt ja. Danny heeft het laatste nieuws. Ja, Goedemorgen, we beginnen in het noorden van het land. Daar geldt deze ochtend code oranje. Er ligt erg veel sneeuw, lokaal wel 15 centimeter. Ook waait het dus hard. Er zijn ook al meerdere ongelukken gebeurd. Ja, het advies in het noorden is om zoveel mogelijk thuis te werken vandaag. En Veel mensen lijken dat ook te doen. Was gisteren ook al te merken bij de supermarkten. Want er werd flink gehamsterd, zegt deze supermarktmanager bij de NOS. De omzet was gisteren hoger dan met kerst. Heeft ons ook verbaasd en verrast. We hebben karrenvol toiletpapier langs zien komen. Nou, veel toiletpapier daar dus weg. Uh, ondanks het weer kun je op sommige plekken in het noorden, ook in het oosten toch gewoon naar de markt toe. Bijvoorbeeld in Emmen, vertelt deze groenteboer. Nou, het is een beetje gekke werk natuurlijk. Hè. Oh. Nou, zo gek zijn wij. Dus, het uh. wordt geen topdag, dat nee. weten we al. Maar uh, ja, goed voor de klanten die komen, zijn we er dan in ieder geval, hè. Het weer zorgt trouwens ook op andere plekken in het land nog voor problemen. In Tilburg is het dak van een bedrijfspand ingestort... vanwege de vele sneeuw daar op het dak. Er raakte niemand gewond, er was namelijk niemand binnen. KLM heeft vandaag zeker 80 vluchten geschrapt. Dit weekend gaat het op meerdere plekken in het land weer sneeuwen... wordt het ook weer glad. Zaterdag op zondag die nacht, dan kan het min 15 worden. En de gevoelstemperatuur zondag kan lokaal als min 20 aanvoelen. Oeh. Het andere nieuws dan, er zijn vorig jaar opnieuw veel explosies geweest. Blijkt het nieuwe cijfers waar de Telegraaf over schrijft... waren zeker 1500 ontploffingen. Het ging dan onder meer om aanslagen in het drugsmilieu. Maar steeds vaker zijn er ook explosies bij huistuin- en keukenruzies. Een politie onderzoekt een ongeluk in Amsterdam. Daar is gisteravond iemand aangereden door een metro. De persoon is zwaar gewond geraakt, ligt in het ziekenhuis. Hoe hij of zij nou op het spoor terecht kon komen is nog niet bekend. Ja, en drukte in Utrecht. Daar is de vakantiebeurs weer begonnen. De komende dagen worden er 70.000 mensen verwacht daar. Ja, hier is het natuurlijk koud, veel sneeuw. Uh, die mensen zijn al op zoek naar reisjes naar de zon en wat ook opvalt. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een reisje met rust, merken ze op de vakantiebeurs. Dus plekjes waar nog maar weinig toeristen zijn. Ergens afgelegen, maar dan wel met een zonnetje. En er zijn ook steeds meer mensen die op groepsvakantie gaan... waarbij uh, ja, alles voor je geregeld is. Oké, okay, dus dat je op zo'n plekje alleen de locals hebt. Ja, precies. Dat willen we. Dus. Ah, ja, dat het niet zo druk is, dat uh, Je mooie bezienswaardigheden. Kun je op je eigen balkon het best gaan zitten, denk ik? <lacht> oh, ik bedoel, dit is, ja. Ze, ze lopen natuurlijk niet uh, te koop met dat soort plekken. Ik bedoel, nee. Dat zijn echte plekjes die je zelf moet ontdekken. Dan moet je denk ik niet naar een vakantiebeurs gaan. Nee, dat denk ik ook. Zijn op toch... het moment dat de locatie op een bord staat afgedrukt op de vakantiebeurs, <lacht> ja. Dan is per definitie de plek niet meer van de locals. <lacht> ja. Dan moet je niet verwachten dat er geen toeristen zijn. Nee. Nee. nee. Hey Bo, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Nou, als je nog rustige plekjes zoekt, dan moet je eigenlijk naar jou toe toch Bo. Ja, dat klopt. Dat is hier erg rustig, inderdaad. Want uh, jij werkt op een uh, vakantiepark. Dat klopt. dat klopt. En wat doe je op dat vakantiepark? Uh, ja, ik beheer de supermarkt die erbij zit. Ah, oké. Okay. Hmm. En hoeveel mensen zitten er nu op het vakantiepark? Um, ja, volgens mij zijn er op het moment iets van 20 huisjes vol geboekt. Dus uh, het is erg rustig. En het vakantiepark is groter dan 20 huisjes? Dat klopt, ja, dat klopt. Hoe, hoeveel huizen staan er ongeveer normaal? Um, dat is een hele goede vraag, maar ik denk dat we wel richting uh, oeh, de 100 gaan, denk ik. Oh ja, Ik okay. weet het eigenlijk niet eens precies. Goh, en ja, wat zitten die mensen dan nu in dat vakantiehuizen te doen? Ja, geen boodschap in ieder geval, want het is hier rustig. Ja, <lacht> oké. Okay. Ja. Bij jou is die hele voorraad nog op orde? Ja, ja, wij zitten nog uh, voldoende. En, en hoe is het met het weer uh, daar, want het is net boven worden, toch? Ja, dat ligt in de buurt inderdaad. Ja. Um, ja, het is hier wit. Maar op zich waren de wegen wel uh, te doen vanochtend. Oh, goed. Oké, okay, hartstikke goed. Hé, hey, en jij, tot hoe laat heb jij uh, dan dienst daar in de supermarkt? Uh, we zijn tot zeven uur open, maar ik werk tot drie vandaag. Oké. Okay. Mocht er iemand luisteren op het vakantiepark in een van die twintig huisjes? Even bij Bo langs. Ja. Uh, ja, graag. Die jongen moeder moederziel alleen achter die kassa. al ah, even iets. Ja, er is altijd wel iets in de supermarkt wat niet heel veel kost en wat je toch kan gebruiken. Ja, precies. Ga even bij Bo langs. Inderdaad. Ja, ja satéprikkers. Ja, Bo heeft het namelijk nu zo rustig. Dan ga ik met de radio bellen. Dus, ja, uh, ja, precies. Ja, Misschien denk... kun je het ook even zeggen in Duits, uh, Bo. Uh, ja, laat dat maar niet. Oh, <laughs> oké. Okay. En hey, wij gaan uh, vier op een rij spelen. Bo, met wie wil jij spelen? Met Matti. Nou, hartstikke leuk, jongen. Ik ga ik de studio verlaten. 4, 4 Wat dacht je allemaal, Bo? Of zei je dat Wat niet? Zei je? Oh, ik dacht dat je zei, want ik dacht... Nee, nee, ik zei niks. Nee, oké, okay, dat ging ah, ja. in mijn eigen hoofd ging dat om. Oké. Okay, ah, ja. We gaan eens even op zoek naar de, die eerste associaties. Die wil ik heel graag van je. Als je er klaar voor bent, Bo... Ja, geen maar. Daar gaan we. Zoeken. Uh, vinden. Schoen. Uh, veter. Thee. Koffie. En deur. Een raam. Dat zijn ze. Nou, dat viel reuze mee, hebben we Jawel, dat was wat te doen. We hopen dat Mattie hetzelfde denkt. Ja, ik wil net zeggen, ja, het meest lastige moet nog komen... en dat is dat we van Mattie diezelfde vier woorden krijgen... als degene die jij net hebt uh, gezegd. Dat gaan we ja. horen. Music, Mattie en Marieke. Over twee minuten naar muziek van Marshmallow. Dit is Holy Water. You you. Heard you were late going home. Knew it right away, something's wrong. I guess you gotta go when the angels collar.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 Hello, Jenny Roll, by Q Music en Holy Water. We spelen vier op een rij. Een nieuwe ronde met Bo. Hallo, Bo. Hallo. Je hebt uh, ja, eigenlijk de hele dag de tijd om uh, te spelen, want je staat in de winkel. Op een uh, vakantiepark is het, hè? Klopt, ja, ja. En Het is helemaal <laughs> niet druk, dus we hebben echt alle tijd van de wereld. Hoe denk je uh, over de woorden die je net hebt gezegd? Ja, ik twijfel over eentje een beetje. Oh, wel. <laughs> en welke is dat? Uh, schoen. Uh, schoen, laten we nog eens even luisteren wat je daar ook alweer zei. Zoeken uh, vinden. Schoen. Uh, veter. Thee. Koffie. En deur. Een raam. Vier een Vier En waar zit de twijfelbo bij uh, schoen en veters? Ja, er, zitten, er zijn zoveel opties eigenlijk, hè? Ik uh, ja, geen idee. Uh, ik vind, ik vind het wel een goede eigenlijk. Uh, Jan komt in de, in de Q-app nog met, uh, scho met schoen, met maat. En ik zag gevoed, zag ik ook nog voorbij komen. Of sok. Nou, ik vind veter, vind toch wel echt een hele toepasselijke. Zullen we gaan kijken wat Matty gaat doen? Ja, laten we dat doen. Oké, okay, let's go. Nou, we halen hem naar binnen. Oeh, spannend. Oeh. <middels> Zo, ik zie iedereen alweer staan op de redactie. Ja, en dat betekent vaak dat er heel veel vertrouwen is in de afloop van vier op een ja. rij. Maar ja, je weet het natuurlijk niet. Het eerste woord. Zoeken. Vinden. Die is al goed. Ja. Schoen. Veter. Zo goed. T. Koffie. Bo. Ja, dit gaat goed zo, hè? <laughs> zo. Nou vind ik het uh, ook enorm spannend Bo. Uh, worden, Bo. Nog <laughs> één woord te gaan. En dat woord... is deur. Slot. Ik zie je nog nadenken, tweede poging nog. Ja, Geen idee, deur, ja, slot. Ja. Ja. Bo, wat zei je? Ja, ik zei raam. Raam. Raam. Nou, dat had ik geloof ik niet gezegd. Nee, nee, ja, ik, ja, ik zie dat het eigenlijk. Deur huis had ik misschien nog gezegd. Nee, ja, sorry. Oh, het ging goed. Oh, wat dat jammer. Mee. Het was ja, een walk sorry. in the park. Tot die laatste. <laughs> Helaas. Helaas, helaas. Ja, waarschijnlijk heb jij tijd voor, uh, voor nog een ronde, maar wij niet. Maar dat is, dat is um, uh. Succes daar in de supermarkt, uh, Bo. Hey, dankjewel. Dankjewel voor het meespelen. Fijne dag. Fijne dag. Oi, oi, oi. Hé, hey, uh, aankomend weekend zijn wij uh, op televisie te zien. Dat klopt. Dan doen wij een, uh, een spelletje. Gaan we het zo meteen uh, even over hebben. Ik ben voor nu even benieuwd. Als we hier alleen even de aankondiging laten horen. Je hoort de stem van de presentator. Welke presentator is dit eigenlijk? Dat is natuurlijk Q-Music. I realized quickly when I knew I should that the world was Hoorde je op die hele fijne radiozender. Dat is natuurlijk Q-music. Welke <lacht> uh, tv-presentator uh, is dit? Bij wie hebben wij in het decor gestaan? Dat is natuurlijk Q-music. Ja, Bas die uh, zegt... Doe jullie mee met de lama's. Dit klonk namelijk als Patrick LoDiers. Ja. We doen niet mee met de lama's, maar het is inderdaad wel Patrick LoDiers. Ja. En wij zitten in de Connection aankomende zaterdag, morgen dus. Dat is natuurlijk Q-Music. En ik heb hier drie kopstukken van deze radiosender... die op zoek gaan naar de connectie tussen alle antwoorden in deze ontmoeting. Mis het niet, de Connection zaterdag bij en Varen op NPO 1. Nou, het publiek heeft er aan gewoond om daar door Patrick heen te klappen de hele tijd. <laughs> um, maar het is wel leuk. Het is denk ik morgenavond om half negen ja. op NPO 1. Ik, Klopt. Ja. Uh, het is een hele leuke quiz. Wij staan daar, uh, Kai, samen met Domin, Zeker. We zijn er dus uh, met z'n drietjes. En de bedoeling van de connection is... is dat je ja, de verbinding legt tussen drie verschillende dingen. Ja, het schuurt een beetje tegen vier op rij aan, zou je, kunnen, zou je kunnen zeggen. Het gaat ook om associaties. Ja, inderdaad. En dan heb je dus bijvoorbeeld een, een, een reeks vragen... en daar komt weer een hoofdconnectie uh, uit... Zeg ja. maar, die je weer moet linken. Maar die hoofdconnectie moet je ook meenemen naar de finale. Want in de finale komen... Alle connecties terug die zijn gelegd. Precies. En die zijn dan ook weer één connectie. Het is, uh, we liepen daar weg met zweet op onze rug. Klopt. Ja, maar kunnen we natuurlijk niet te veel zeggen over uh, de einduitslag van dit, uh, van dit programma? Want dan staat onze auto op kratjes. Uh, <lacht> ja, dus ja. Ja, ik, je, je moet echt gaan kijken. Uh, nu heeft Luc wel iets voor ons. Klopt. Ik heb even de afgelopen uitzending bekeken. En even, even? Wat, wat vragen daaruit gehaald. Oh. Ja. Oké, okay, en die, oh. ja, wat heb jij... Ja, ja. Vind ja. je leuk? Ja, nee, dat is het, okay. wat meer verwacht. Nou, dan gaan we door. Ik heb ook de show trap en ik heb patigloediers op sterk water gezet. Nou, ja. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Maar heb jij, heb jij de afgelopen, afgelopen uitzending gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Oké, okay. nee. Oké, okay, dus luisteren we naar een vraag? Ja, luister even mee naar vraag 1. Oké. Okay. The Voice, Zingen en Blauwe Ogen. Waar zijn we naar nou op zoek? The Voice, Zingen en Blauwe Ogen. The Voice, zingen en blauwe, en blauwe ogen? Wat is de connectie tussen The Voice, zingen en blauwe ogen? Blue, blauwe ja, we hebben dit spel al gespeeld, voor de duidelijkheid. Uh, ik ga een hele wilde gok doen. Uh, Frank Sinatra. Waarom Frank Sinatra? Uh, volgens mij ook wel genoemd The Voice. Hij heeft misschien een nummer over Blue Eyes. En, uh, en, en uh, zingen? Dat had jij nu ingevuld? op je Dat boek. had ik nu even ingevuld. Okay, ik, Want je dat... hebt ook geen tijd. Hè? Je moet snel zijn. Ja, hè? precies. Nou, ik had in dit geval uh, ingevuld Suzanne en Freek. Wij waren op zoek naar Frank Sinatra. Frank Sinatra. Zijn bijnaam was The Voice. Ja. Hij kon onwaarschijnlijk goed zingen. Oh, ja. En ze noemden hem ook wel All Blue Eyes. Omdat hij van die mooie oh. blauwe ogen had. Ja. Wauw. Zo heb ik mezelf ook eigenlijk een beetje door die opname gevocht. Oké, ik zeggen. 1-0 voor Kai. we hebben er nog een. Luister mee. Waaien, surf en roos. Waaien, surf en roos. Waaien, surf en roos. -en, surf en roos. Um, ja, ik heb wel een antwoord. Ja. Ik ga voor uh, Hawaii. Hawaii? Hawaii. Sur Surfoord, die krijgt een roze krans omgegooid als je op Hawaii komt. En Waaien, ja, die neem ik dan even voor lief. Oh. Waaien, Hawaïen. Ik wil, ik wil... Hawaien. Hawaien. Waaien, surf en roos. Ik zou haar hebben opgeschreven, want haar, ja, je haar. kan roos in je haar hebben, de wind door je haren. Oh ja, en surf. Nou, ja, die laat ik dan even voor. Ja. <lacht> <lacht> Oké, okay. ja, even luisteren. Hij zocht de wind. Waaien is natuurlijk, uh, ja, dat doet de wind. Bij surfen heb je wind nodig, windsurfen en windroos. Windroos geeft de richting aan. Oh, oh ja. Ja, ja, ja. ja het, het wordt met een aflevering. is het kijken <hijen> waar je ziet als af en toe als ik echt naar kijk. Weet je wat ook zo grappig is bij die opnames? Dat weet je niet, want dat zie je nooit op televisie. Maar je krijgt dus in principe ook voor die, voor die uh, finale, blijkbaar, want ik heb alles meegekeken, krijgt tijd tot je het weet, blijkbaar. Ja, dat vond je dat niet bij die rondes? Klopt. Dus je kunt echt, als je deze vraag krijgt, die je net krijgt... je kunt echt staan koekeloeren ja. tot je iets hebt ingevuld. Als je, als je zegt van, ik heb nog twee dagen nodig... dan blijft iedereen twee dagen dat zitten. Dat is goed, dan blijven we allemaal zitten. Dan neemt het ja. publiek een bus later naar huis. Ja. <laughs> je kunt echt twintig ja. minuten over een vraag nadenken. Ja. Ja. Uh, dit is uh, morgenavond om half negen te zien op NPO1. Ja, ik heb het weer benauwd. Oef! Dit was ah, leuk. Ja, het was echt heel, heel erg leuk. is